Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Libanese hoofdstad Beirut is de uitvaart aan de gang van Hezbollah-leider Nasrallah. Hij werd vorig jaar september gedood bij Israëlische bombardementen op zijn hoofdkwartier. duizenden mensen zijn voor de uitvaart bijeen in een voetbalstadion. Vanochtend voerde Israël luchtaanvallen uit op Zuid-Libanon. Volgens Israëlische leger was een militaire opslagplaats van Hezbollah het doelwit... Tijdens de uitvaart van Nasrallah vlogen Israëlische gevechtsvliegtuigen laag over Beirut. De gezondheidstoestand van de paus is niet verder verslechterd. Volgens het Vaticaan heeft hij in het ziekenhuis een rustige nacht gehad. Gisteren werd de toestand van paus Franciscus kritiek genoemd na een zware astma-achtige aanval... Vanwege zijn ziekenhuisopname zijn alle activiteiten afgezegd van de paus. Bisschoppen over de hele wereld roepen gelovigen op om voor de 88-jarige paus te bidden. Na de dodelijke steekpartij in Mulhouse in het oosten van Frankrijk zitten nu vier mensen vast. Gisteren stak een man op een drukke markt drie politiemensen neer. Een man die tussen beiden wilde komen werd doodgestoken... Gisteravond hield de politie een 37-jarige Algerijn aan die op een terreurlijst stond. Over de andere drie arrestanten is niets bekend. Een man van 32 uit Bergen-op-Zoom is afgelopen nacht voor de twintigste keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Ook wees een speekseltest uit dat hij vermoedelijk onder invloed van cocaïne reed. De auto waarin hij reed was van een vrouw die naast hem zat en is in beslag genomen. Zoals verwacht is Robin van Persie per direct de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. Hij komt van Heerenveen, daar had hij een contract tot volgend jaar. Hoe hoog de afkoopsom is die Feyenoord moet betalen is niet bekend. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen zon... verder vrij veel wind bij een graad of 13, morgen regen en ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ik Dit is Au creux de ton sommeil dans tes nuits, un jour nouveau soleil à nul autre pareil, et tu sais depuis tout leur présent.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 Yeah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 Baby, something's wrong If you really think that you're the one to get away with it I know what you're thinking It's starting to sink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 En rei je in onze kanon. Ik wil vertellen voor je dat ik känner bot. Ik känner bot. Ze är een Er is niets over som Kom dat het jouw en om kennis te en Een voet die niemand, niemand anders kan volgen en kan kijken uit een ander voet. Voordoe ze af met alles wat spamma. Ja, inget kan Dat de kanalen uw valans. Ik trof het dat ik had zo veel. Maar na Anna zei: "Ik heb geen bot. Ik heb een wakker meisje. Samen te varen is wellicht vreemdende voor mij. Maar er is niets om te verklaren. Voor in mijn ogen is altijd